10 uur, onderduif Wit met het NOS-journaal. Antwerpse politiemensen discrimineren hun allochtone collega's... blijkt uit een intern onderzoek waarop de Belgische krant de morgen de hand heeft gelegd. Volgens het onderzoek weigeren autochtone agenten bijvoorbeeld regelmatig... samen patrouille te rijden met allochtone collega's. Sommigen melden zich ziek als ze moeten werken onder een allochtone meerdere. De politiemensen van buitenlandse afkomst voelen zich gediscrimineerd... en de korpsleiding doet daar niets tegen, staat in het onderzoek. De Korpschef geeft in de morgen toe dat de integratie bij de Antwerpse politie geen succesverhaal is. en kondigt maatregelen aan tegen agenten die zich racistisch blijven gedragen. Van de 2200 Antwerpse politiemensen zijn er 38 allochtoon. Ook die verhouding zou volgens de onderzoekers moeten veranderen. Het Libische leger lijkt na twee maanden van zware gevechten bij Misrata van tactiek te veranderen. Een gevangen Libische militair zegt dat de troepen bij Misrata opdracht hebben gekregen zich terug te trekken. Volgens de onderminister van Buitenlandse Zaken is Libië door de NAVO-bombardementen... gedwongen de strijd om Misrata over te laten aan lokale stammen die trouw zijn aan Gaddafi. Hij zei daarbij dat het leger probeert het aantal burgerslachtoffers te beperken... maar dat de stammen minder terughoudend zullen optreden. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. Frankrijk wil meer mogelijkheden om tijdelijk grenscontroles in te stellen... Volgens een medewerker van president Sarkozy moeten landen kunnen ingrijpen als de controle aan de buitengrenzen van de EU faalt. Op grond van het Schengen-verdrag mogen landen voor 30 dagen grenscontroles instellen als dat nodig is voor hun veiligheid. Frankrijk sloot deze maand korte tijd de grenzen voor Tunesische migranten uit Italië. Dit jaar zijn al 26.000 Tunesiërs naar Italië gekomen en Rome geeft hun een tijdelijke verblijfsvergunning zodat ze vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Dan het weer opnieuw een zonnige dag met weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden. In het zuiden kan vanmiddag een stevige regen- of onweersbui vallen. Ook de paasdagen zijn zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Het is dan nu de Tempoor Cloud. Een nieuw Tempoormatras zo ondersteunend en zacht... dat u zich helemaal gewichtloos voelt.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 show. Presentatie Peter Debie en Diertje Blok. Het is vier minuten over tien geweest. Het laatste uur van de nieuwsshow. Dat gaan we doen over een minuut 20 is Ari Storm de chef boeken. En nou, de stapel is niet eens zo groot deze keer, hè? Nee, ik heb. Uh poëzie bij me, dus dan loopt het nooit zo uit de hand. Oh, dat is het goede nieuws. <laughs> dat is het goede. Maar ik heb ook twee romans bij me. Het slechte nieuws is weer, ik heb het, het is een heel goed boek hoor, maar het is het somberste boek dat ik in tijden gelezen heb. Wat? Van een Portugese auteur, ik, ik hoop dat dit goed gaat, Conchalo M. Tavaris. Bij Tavares moet ik aan een funk- en discoformatie... Ja, precies, pijpen en pasjes. Ja, een ja. must be missing an angel, ja. dus geloof ik... In de... Kijk! <laughs> uh, misschien is het, uh, als je die muziek op de achtergrond zet en dit boek leest... dan, dan kom je helemaal in balans, zeg dan maar. Kan het dan nog? Uh, nee, is het echt zo zwart? Worden, worden, worden uh, um, ja... Ja, je wordt er echt... Ik zal, straks, ik zal er straks iets, iets uh, over vertellen. Okay. En, uh, dus nu kunnen mensen alvast even de pillen pakken. Okay. En, uh, en wat hebben je, we nog meer? Nou, om dat een beetje te compenseren... heb ik een van de grappigste boeken bij me die ik de laatste tijd gelezen heb... Uh, dat is Shit My Dad Says, heet het in het Nederlands. Ja. Shit My Dad Says, daaronder staat de vertaling. Dat is door een uh, jonge Amerikaan geschreven, Justin Holpern. En uh, dat is echt... Nou ja, hij heeft... Ik zal er alvast iets over vertellen, ik kan het heel kort. Ja. Uh, hij heeft... Uh, uh, hij heeft, ik zal het, om redenen die ik straks uitleg. Moest hij bij zijn ouders weer thuis gaan wonen. Hij loopt tegen de dertig aan. Ja. En die vader is een prachtig type. En die doet de hele tijd allerlei uitspraken. En die is hij op Twitter gaan zetten. En binnen een week had hij honderdduizenden volgers. Om die uitspraken van die vader. Uh, ja. hè, dus bijvoorbeeld uh, overgeplaagd worden als kind. Oh, zij homo tegen jou? Nou en? Er is niks mis met homo's. Nee, ik zeg niet dat jij een homo bent. Jezus, ik begin te begrijpen waarom dat kindje zo zat te klieren. Nou, dit soort uitspraken het, uh, heeft hij in dit boek gezet. Maar dat maakt het boek nog niet eens zo leuk. Er is toch een andere reden waarom het boek echt heel goed is. En een bakpoëzie, zei Ja, je? nou, Arie Boomsma, onvermijdelijk deze dagen, heeft zijn ja, waar? persoonlijke... Deze dagen? eeuwig en altijd onvermijdelijk. Man, man, man. Nou, we, we gaan even dit, dit los zien van de man, zeg maar. En we gaan proberen te beoordelen. Want wat en, en heeft hij gedaan? Hij heeft ze bij elkaar... Hij heeft ze nog ja. niet geschreven, mag ik open? Hij heeft onder de titel Met dat hoofd gebeurt nog eens wat... heeft hij een persoonlijke keuze gemaakt uit de Nederlandse poëzie. En straks gaat u van mij horen... Of dat een goede keuze ah, okay. is. En nog twee dichtbundels: Kaas Schippers, moderne posie, en uh, Sappho. Uh Oud, hele oude hele oude zin. Okay, nou, mooi. Dat en meer dus over een kwartier. We besluiten nu zo vandaag met een selectie uit de dagboeken van Nazi kopstuk Jozef Gubbels. Dat is geselecteerd door historici. Willem Melging en Marcel Stuivinga. En ja, er komt heel veel uh, bekende uh, types met hun beweegredenen. Over van alles en nog wat voorbij. Gaan we uitgebreid uh, aandacht aan besteden. Maar we beginnen met de verleiding van een kleur. Roodharigheid is de beste harigheid. Niemand zou met minder genoegen moeten nemen. Voor een allesporterende bekoring moet harigheid zo rood zijn als een sportwagen. Aan de rode verpakking zie je het meteen. Dit is een cadeautje. Iets is pas bekoorlijk als het zich buiten de orde bevindt. Min of meer buiten bereik. Luxe. Iets wat je je moet kunnen permitteren. Is blond een lekkere boterham en bruine gezonde, rood is een gebakje. Met rood haar ben je elke dag jarig. Dit is een fraai citaat uit het boek Rood, een bekoring... dat deze week verscheen van bioloog en schrijver Midas Dekkers. Hierin laat hij zijn bewondering, of misschien moet je wel zeggen... obsessie, voor de roodhaarige vrouw spreken... en probeert hij haar geheim te ontrafelen. En vanmorgen is hij bij ons te gast. Een goedemorgen. Morgen. Het is de day after, want gisteren is jouw, verjaardag, jouw 65ste verjaardag gevierd. Uitgebreid. In het bijzijn van veel prachtige roodharigen. Ja, dat wilde ik natuurlijk <laughs> weten, inderdaad. Ja, heb je ze geteld? Of ben je meteen zo van je stuk als je ze ziet dat je daar het, niet aan da, komt? Dat duistelt mij nog een beetje, ja, ja. Ja, ja. En wat is het, een obsessie of bewondering? Nee, het is, de ondertitel van een boek is, is een, een bekoring. Een bekoring, en ja. Dat, dat, is, dat betere is nou woord. juist zo'n mooi begrip, omdat ik als katholiek jongetje natuurlijk altijd heb uh, gebeden voor en na het eten. En leidt ons niet in bekoring. Maar dan dacht ik natuurlijk altijd van... van ik, ik wist niet precies wat dat was, bekoring... maar het leek mij wel iets om juist wel in geleid te worden. Ja. En, maar ik had nog geen object om door bekoord te worden. Dat kwam pas later, toen ik een wat groter jongetje werd... Ja. Maar en hoe, dat hoe, waren de roodharige vrouwen. Ja, en, en waar kwam dat vandaan? Of dat sloeg gewoon in als een bom? Op een gegeven moment er kwam er een roodharige voorbij. Het gaat, het gaat, het gaat vanzelf. Ik, ik, ik, ik, ik merk het niet eens. Het is nog steeds zo dat als ik op straat loop... en ik, ik ben het type die altijd een beetje in gedachten verzonken... nou, laten we voor het gemak gedachten noemen... Uh, die een beetje verzonken over straat loopt... En, en nooit iemand herkent die die tegenkomt. En dan krijg je later te horen. En je liep door de straat en je zag me niet eens. Nee. Maar soms sta ik opeens stil... En dan denk ik, waarom sta ik nou stil? En dan kijk ik omheen. En jawel hoor, daar staat dan een prachtige roodharige mevrouw. Maar het is niet terug te voeren op een, een, een schooljevrouw... waar je verliefd op was met rood haar. Of een roodhaarige moeder of iets dergelijks. Ja, dus, zo zou een, een psycholoog zou daar naar zo'n verklaring zoeken. Maar, maar ik ben natuurlijk een bioloog. Nee, ja. Dus wij, wij gaan minstens uh, 100 miljoen jaar terug naar onze voorouders. Nee. Hadden we toen al haar dan? Uh, er waren uh, roodharig, de, de Neandertalers, die uh, waren ook roodharig. Is een tijdje geleden gebleken. Maar die waren roodharig op grond van een andere erfelijke afwijking. Dus, dus die dat... haren waar ze die vrouwen aan sleepten, die waren rood? Uh, ja. ja. Goeie, dat is, je dacht, dat is echt nieuws. Ja. En, dat en ze waren in de meerderheid rood, toch? Toen kwamen die andere kleuren niet voor, of wel? Nou, dat weten we niet. Ze hebben bij één of twee neandertalers die ze hebben opgegraven... Hebben ze een Roodhaar. analyse gedaan van het erfelijk materiaal. En dan blijkt dat dat erfelijk materiaal rood haar oplevert. Maar het zou ook best kunnen zijn dat ze behalve dat roodharig erfelijk materiaal... ook zwartharig erfelijk materiaal hadden. En dan zie je van dat rood dus helemaal niks. Net als bij mensen die hun rode aanleg maar van één ouder hebben gekregen. Ik begreep uit jouw boek dat rood haar eigenlijk een defect is. Het is een erfelijke afwijking, maar wel de heerlijkste erfelijke afwijking die er is. Er is gewoon niet stuk. Van, van origine moet je huid zwarte kleur aanmaken. De mens stamt uit Afrika, daar zijn alle biologen het over eens. En als je in Afrika woont, dan kun je maar beter zwart zijn. Mm -hmm. Anders gebeuren er ongelukken met huidkanker en zo, ja. dat soort zaken. Maar bij Blanken zijn dus ook al een afwijking eigenlijk. Uh, ja, dus ja. Het, de, de mens is pas vrij laat Afrika uitgegaan. En naarmate ze meer naar het noorden kwamen... Uh, deed het er minder toe of je nou wel of niet zwart was... Als je in Afrika niet zwart bent, nou, dan horen we al heel gauw niks meer van je. Maar in het halve noorden... Maak je... Zo zie je dan in een grote, grote soepot, of zo? Nou, dan, dan, nee, dan, dan heb je hele grote kansen op je huidkanker. Verbrandt dus er, zijn oh, al... ja. er bestaan albino-negers ja. en uh, ja. die, hebben, die hebben grote gezondheidsproblemen. Maar de, naarmate we meer naar het noorden kwamen... deed het er niet zo vreselijk veel toe wat voor kleur je had. Dus was er geen strenge selectie meer op dat erfelijke materiaal. En is dat, dat, dat enige... En wat voor de uh, huid- en haarkleur zorgt. Dat is uh, hier en daar kapot gegaan. En als het kapot gaat, dan maakt het in plaats van zwart maakt het rood. En, aan is en dat is gekoppeld? Uh, huid en haar? Ja, ja, uit, ja, ja want kijk. De, de... En als je een echte liefhebber van roodhaarigheid spreekt... dan kan hij je ogenblikkelijk uitleggen... dat het niet eens zozeer om die kleur van het haar gaat... maar het gaat om die krijtwitte huid. En de sproetjes. Dat albaste, ja, en de sproetjes die dienen dan vooral weer om nog beter te laten zien... hoe krijtwit die huid wel niet is. En als daar dan nog een doorzichtige wenkbrauw bij komt... en mocht je dat ooit te zien krijgen... die tepels als het neusje van een pasgeboren muisje... een kleur hebben die een beetje... Echt een roze? Oh, ja. Kom maar, wie dat? Ik, euh, <laughs> <laughs> Laat maar. Want dat uit. willen we echt weten, hoor. Nee, het is echt van een weerge, weergeloze pracht. Nee, maar Jij dat zou eigenlijk roze... in Ierland of Schotland moeten wonen. Het uh, is ja, een heel roze ja, dat tussendoor, dat, ja. Dat mijn dokter heeft mij gewaarschuwd dat dat niet goed voor mij is. Uh, als je echt zo'n stad als Edinburgh... waar. Echt de bakker, de slager. Echt alles wat je tegenkomt is roodharig. Is ja, Hoe dat, komt dat? Opgewonden rondlopen. Ja, maar Je wordt dan niet opgewonden van de bakker of de slager. Je wordt opgewonden van de vrouwen. Uh. Want die mannen. Dat, dat is, volgens mij is dat helemaal geen goed teken. Als je dan roodharig bent. Nee, ik zou dat niemand toewensen. Om een roodharige man te zijn. Kijk, de, de, de, de, de tragiek en de triomf van een roodharige. Is dat je in je jeugd of je nou een jongen of een meisje bent, gepest wordt. Vuurtoren enzovoort, noem het allemaal maar op. Uh, en bij meisjes komt er dan in de puberteit of daarna... komt er dus het moment van de geweldige ontdekking... dat wat altijd iets was om voor gepest te worden... dat dat opeens je grootste schat is. Als je opeens merkt zo'n roodharig meisje... dat er allemaal mannetjes achter het raam beginnen te lopen. En ja, als ze dat eenmaal doorheeft en dat haar een beetje flink gaat kammen en borstelen dan heeft ze echt de rest van haar leven zit op rood. Want die bekoring geldt voor alle mannen dat ze die hebben... of voor veel mannen dat ze die hebben voor rode vrouwen, ja. maar bij mannen dus niet. Uh, nee, ik, ik ben uh, 15 jaar geleden mocht ik een jubileumprogramma maken voor de VARA. En dat, nou, dat werd dus een programma over rood. Zijn we afgereisd met regisseur Job Pannenkoek naar uh, het uiterste westen van uh, Ierland. En nou ja, na nadat ik was bijgekomen van deze enorme pracht, viel het eerste op dat uh, de meeste vrouwen daar echt prachtig mooi lang haar hebben en de meeste mannen die knippen het zo kort als uh, de schaar maar toelaat, die willen er eigenlijk niets van weten. Die ervaren dat rode haar hun hele leven lang als uh, last, als iets waar je mee gepest wordt. Ja, maar dat is toch grappig. Waar, waarom zou of grap, want het is toch raar dat dat dus uh... Van man naar vrouw heel anders is dan nee, omgekeerd. Nee, dat wij vrouwen dat... dus roodharige mannen nee, niet maar zo bevorderlijk dat, dat bewijst, bewijst juist mijn idee dat uh, die roodhaarigheid... Dat, dat een secundair geslachtskenmerk is. Dat is dat, uh, zoals een, bij hechten. Hè, daar hebben de mannetjes die hebben een gewei op hun kop mm -hmm. en de vrouwtjes meestal niet. Uh, bij leven hebben de mannetjes manen en de vrouwtjes niet. En dus is een duidelijk uh, onderscheid tussen die twee geslachten. En nou is het bij de meeste beesten zo dat het mannetje is het mooiste en de vrouwtjes vallen op wat mannetjes wel hebben en zij niet hebben. En bij de mens is dat dan toevallig net omgekeerd: er zijn de vrouwtjes het mooiste en moeten de mannetjes dat bewonderen. En uh, uit het feit dat uh, vrouwen rood haar als een uh, zegen beschouwen en mannen bij henzelf als een vloek. Dat bewijst dus dat het, dat het iets met geslachtelijke voorkeuren uh, te maken moet hebben. En dat uh, uh, ondanks alles dat rode haar toch ook een evolutionair voordeel oplevert. Want als de mannen liever een vrouw met rode haren hebben dan, dan een gewone, zou ik maar zeggen. Uh, dan is dat een uh, evolutionair voordeel. Waarom komt het nou voor, bijvoorbeeld in Ierland, Schotland, uh, zoveel meer voor dan hier? Ja, behalve dat het een erfelijke afwijking is... is het ook nog eens inteelt. En dus ook weer de mooiste vorm van inteelt die er bestaat. Dan... Dus door het eiland zijn? Ja, is het is een eiland. En natuurlijk zijn er daar heel veel afgelegen dorpjes... aan, aan kreken en waaien waar verschrikkelijk veel inteelt was. En ja, als, een, als een rode geen andere keuze heeft om het mee te doen... dan een andere rode, dan krijg je rode kindjes... waardoor de keus in de volgende generatie weer nog kleiner is geworden. En er een... Ja, het geeft bijna licht, die dorpjes zo mooi. Maar jouw bekoring geldt dus waarschijnlijk niet... voor de, de, de, de henna-achtige en andere uh, geverfde roodharigen. Nee, nee daar moet je erg voor oppassen. Nee, nee, zie je dat ook feilloos, of het natuurlijk nou, is Dat kan ik dus niet beoordelen of ik dat feilloos zie. Maar ik denk dat ik de 99,9 procent... Kom je, je komt er vanzelf al omdat ze wel hun haren verven... maar niet hun huid bleken. Nee. En daar ging het nou juist om, of, of om het contrast gaat het uh, eigenlijk. En uh, ik, ik, ik, word, ik word altijd een beetje achterdochtig van rood geverfde vrouwen. Want je denkt altijd, van, waarom doen ze dat? Daar hebben ze, daar hebben ze kennelijk een, een, een reden voor. Nou, nou wij, dan, willen be, wij willen bekoorlijk gevonden worden waarschijnlijk, precies. Toch? nou Dan moet je dus ja, niet dat... je haar met hen afverven, want dat helpt absoluut niet. Ja. Nee. Uh, als je gewoon niet als roodharige geboren bent, dan is het jammer, maar helaas. En nou, er komt ja. ook bij dat, dat roodharigheid is niet alleen het uiterlijk is. Het is ook een beetje het innerlijk. En zeggen, ja, maar nee, je kan aan het uiterlijk toch het innerlijk niet zien. Maar juist omdat roodharigen uh, hun hele jeugd geplaagd zijn. Uh, hebben ze toch een bepaald karakter ontwikkeld. wat. Niet roodharigen wat minder hebben. Nou, dan wordt en, ze volgens mij van alles toegedicht. Ja, maar als je het? nou je leven lang iets wordt toegedicht. dan moet je wel heel achterlijk zijn. om op een gegeven moment niet te denken. van nou, als jullie allemaal vinden. dat ik uh, extravagant en. Uh, en eigenzinnig en. schoon ben. nou, dan zal ik dat, zal ik dat wezen ook. S Seksueel dominant hoort daar ook bij, toch? Ja, dat is een. een, een er is heel weinig echt wetenschappelijk onderzoek gedaan aan roodharigheid. Het enige wat een beetje op een wetenschappelijk onderzoek leek... dat was een Duits onderzoek waarin staat dat roodharige vrouwen... zich seksueel dominant zouden gedragen. En omdat het zo'n beetje het enige onderzoek is... citeert iedereen mm -hmm. dat vooral in de komkommertijd... worden dit soort berichten gretig opgepikt door de media... En nou ja, dit soort onzin is er met geen mogelijkheid meer uit te slaan. Er dus is geen poging meer. En, en meisjes met rode haren die kunnen kussen? Doe dat dit is niet nou niet, minst, want als je dit vlees. liedje eenmaal gezongen hebt, dan nou kunnen een heleboel mensen de hele dag dit liedje niet meer uit hun kop krijgen. Dat is en terecht, want het is ook een heel leuk liedje en het is een prachtig en het klopt. onderwerp. Meisjes met rode haren kunnen kussen. Het is ik, ik, ik heb, ik heb wel eens een roodharig meisje van nabij mogen. Bekijken. En dat herinner ik me inderdaad als de nacht van gisteren. Ja. Oh, ja. Hij heeft het ja. kunnen bekijken. En dan gaat het over kussen. Ja. En over de kleur van die tables wilde hij niet echt. Nee, ik begrijp het. Nou ja, goed. Je moet iets, iets aan de fantasie uh, is De geheimzinnigheid nou hoort nou er ook bij, toch? Het bij gaat de precies zoals je in het begin ja. voorlas om de. Om het onbereikbaar, uh, om het net niet echt bereikbaar. Maar, maar nog even, terug naar dat hartstochtelijk, wulps, uh, seksueel dominant. Dat zijn dus, begrijp ik uit jouw verhaal, karaktertrekken, als je het zo mag noemen, die later dus aangeleerd worden omdat ze eigenlijk passen bij het beeld dat men ervan heeft? Het, het, het zijn, zijn mannelijke vooroordelen. Het, het, het, het, het, Eigenlijk is, een, is het enige wat er bij roodharigheid gebeurt... dat je ontzettend opvalt. Ja. Oh. Dus een roodharige valt verschrikkelijk op. Oh. En dan denken alle mensen om zo'n roodharige heen... van hey, waarom valt die nou zo vreselijk op? Er zal iets bijzonders zijn. Er ja. zal iets ja. bijzonders zijn. En dan beginnen mensen bijzonderheden te verzinnen. Ja. En in tijdperken dat de roodharigen niet in trek zijn... verzint men allerlei onaangename bijzonderheden. En in tijdperken dat ze wel in trek zijn... worden er aangename dingen verzonnen... En, als je zelf niks aangenaams weet te verzinnen... dan moet je mijn boekje maar Mooi, lezen. Want, want, je he, want je hebt natuurlijk gewoon mooie roodharen, Maar ook lelijke roodhagen. Je hebt ze in, in uh, alle, alle soorten en maten om tot de kleur van het haar te beperken... Dat, dat gen waardoor je rood haar krijgt... dat kan op verschillende manieren kapot gaan. Dus roodharigheid is minstens tien keer uh, in de evolutie ontstaan. En vandaar dat je al die uiteenlopende tinten hebt... van, van dat prachtige mooie koperrood en mm. je peenhaar... en uh, alle mogelijke varianten. En dan uh, hebben die kleuren, die zijn natuurlijk ook weer vermengd... Uh, waardoor je weer allerlei tussentinten krijgt... Uh, ja, je valt echt van de ene, ik kijk je ogen uit. Gaat het goed trouwens met de aanbass of loopt het terug het aantal roodharigen. De meeste mensen denken dat het uh, er slecht mee gaat, dat roodhaarigheid uitsterft. Maar dat komt omdat ze het niet goed opletten. Wat er gebeurt is dat roodhaarigheid, dat verdunt zich. Dus uh, in, in, de tijd van de, in de goede oude tijd van de inteelt, uh, toen had je dus gewoon ja. dorpjes... die waren uh, het hele dorp knalrood mm -hmm. en daarbuiten niet. Uh, nu beginnen natuurlijk de mensen uit die dorpjes... die gaan de wijde wereld uh, in... trouwen met een partner die niet roodharig is. En dan is de kans natuurlijk groot... dat die kindertjes ook geen rode haren krijgen. Maar dat je minder rode haren ziet... Dat wil nog niet zeggen dat de aanleg tot roodharigheid ook is uitgestorven. Dus die aanleg die zit er nog wel in. Het wordt bijzonderder. Alleen maar bijzonderder. En je moet dus, ja. als je je roodharigheid van slechts één ouder hebt gekregen... moet je net zo lang wachten tot je iemand anders tegenkomt... die het ook maar van één ouder heeft gekregen. En dan vlamt dat vurig op. Dus in wezen is roodharigheid een soort veenbrand geworden. Van je ziet het niet... Maar het woekert overal, ondergronds woekert het voort. En hier en daar, af en toe, dan komt zo'n prachtig rood bloempje naar boven. Gelukkig. Hartelijk, Alles komt goed. Hartelijk dank, hè? wat een geruststelling. <laughs> Wij spraken met bioloog en schrijver Midas Dekkers... na aanleiding van zijn zojuist verschenen boek Rood, een bekoring. Een uitgave van Contact. De informatie is ook na te lezen op onze site www.nieuwsshow.nl.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 de stem van Chrissy Hynde. De Pretenders waren dat met Back on the Chain Gang. Oké, okay, wat gebeurt er nou? Ja, er valt een koptelefoon van mijn hoofd. Je kan het beter de... ophouden, ja. Donkerharen, donkerharig Ai, Zeg het maar. Ja. Uh, nou, laat ik met het somberste boek beginnen. Dan kunnen we daar ja. naar vrolijk toe werken. En Je hebt ons wel goebbels, uh, ik, dus niet zo. echt <laughs> lekker gemaakt. Ja, Doe weinigen maar. met Gubbles dus ja. graag. Ja. Nou ja, het is wel een prachtig boek. Ik heb het hier in mijn hand. Uh, het is geschreven door een Portugees. Het is uh, in het Nederlands betaald vanzelfsprekend. Uh, Jeruzalem heet het boek. Uh, die Portugees heet Conchalo M. Tavares. Tavares, dat moet te onthouden zijn. Ja. En uh, er zit een, een, een uh, nawoord in... Van Harry Lemmons, dat is de grote Portugese vertaler van Nederland, en die heeft het boek ook zelf uh, vertaald. En dat wordt is wel heel, uh, heel aantrekkelijk, tenminste die, die uh, Tafarais komt er naar voren als een aantrekkelijke man. Ik bedoel, niet een knappe man, maar een intelligente uh, uh, Portugese schrijver. In Nederland kennen wij eigenlijk als Portugese schrijvers, voornamelijk Saramago. Die uh, vorig jaar of twee jaar geleden overleden is. De Nobelprijswinnaar. Van hem staat ook prompt meteen een quote achter op het boek. Jeruzalem is een schitterend boek en verdient een plaats tussen de grote werken uit de westerse literatuur. Nou, dus ik het lezen. Um, die Tavares die is niet zo oud nog. Uh, die is geboren in 1970. Maar hij heeft al, ik geloof bijna nou ja, 50 titels op zijn naam daar in Portugal. Het is een, een fenomeen. En Dit is het eerste boek dat in het Nederlands vertaald is. Ja. En het is een. Inkt en inktzwart boek. Het is uh, als je denkt: ik ga deze Pasen even iets prachtigs lezen, maar uh, ik ga gebroken, zeg maar, de derde Paasdag in. Ja? <laughs> dan is dit het boek dat je moet hebben. Uh, de, de openingszin is eigenlijk de vrolijkste zin van het boek en die, dat is deze. Uh, Ernst Spengler was alleen op zolder. Het raam stond al open en hij wilde net springen toen de telefoon rinkelde. Ja. <laughs> Het is de vrolijkste zin, omdat, ah. <laughs> omdat deze Spengler uh, uiteindelijk niet springt. Want oh, hij ja. besluit toch, oh, ja, telefoon, een weg ook. De, de dwingende roep van de telefoon is dan toch sterk. Hij blijkt dan die telefoon toch op te willen pakken. En dan denk je, dat is mooi. Maar als je het boek gelezen hebt, begrijp je, hij had toch echt beter <laughs> kunnen springen. En hmm. uh, nou, Spengler is één van die personages. Hij wordt gebeld door uh, Milia. Die, hè, dus die belt hem, uh, die staat in de vierde al 29 bij, 4 uur morgens, Emilia kan niet slapen. De aanhoudende pijn vanuit haar maag, of misschien iets daaronder. Waar komt die pijn precies vandaan? Een brede pijn die niet bij een duidelijk punt hoort. Nou ja, die houdt haar dus wakker, die pijn. Die heeft het dus ook uh, niet, uh, niet makkelijk. Dan komt er een derde personage, dat is de zenuwarts uh, Theodor, heet hij. Ik zal zijn achternaam even weglaten. Theodor. En nou ja, die is... Die is uh, ja, aan de ene kant heel intelli intelligent, maar uh, het een sluit het ander niet uit. Hij is ook uh, behoorlijk verknipt. De luisteraars kunnen nu nog de radio uitrijden en dan ja. straks weer aan. We maar ik neem spoorleden. aan dat hij ook nog depressief is of niet? Nou, hij is bezig met een wetenschappelijk onderzoek... naar het ontstaan van de ellende in de wereld. Kijk. Uh, concentratiekampen moeten we dan aan denken. En... Uh, uh, en hij gaat, niet, er, er gaat er niet vanuit dat er iets in de mens zit dat fout is. Dus, uh, he, maar hij probeert dat gewoon wetenschappelijk vast te leggen. Oh. Van in welke periode en in welke tijd het, komen de mensen. Het, het is de schuld van het concentratiekamp. Uh, nou, uh, hij, hij denkt dat er een mathematische oplossing voor moet zijn. En oh. Dat je dat kunt uittekenen. Dat je dus in de toekomst kunt zien van... Nou ja, dus in uh, 2080 of zo, dan uh, loopt het weer helemaal uit de hand. Uh, dus dan moet je wegwezen. Of dat, uh, dus dat probeert hij uh, uh, in kaart te brengen. En dan kun je drie kanten op. Hè? Dat het beter wordt, dat er minder ellende komt. Uh, dat het uh, erger wordt, dat er meer ellende wordt... totdat er een soort apocalyps ontstaat. Of dat het hetzelfde blijft. En hem lijkt het het ergst als het hetzelfde blijft. Ja. want zo, <laughs> dan als, het, als het maar misgaat helemaal misgaat, dat vindt hij dan nog het prettigste. Maar, de, maar goed, deze man, die, uh, die leren we kennen op dit moment. Dan zit hij uh, Met dat onderzoek is hij bezig. En tegelijkertijd is hij... Uh, ja, ik, ik, ik lees daar eigenlijk niet voor, want het is iets te gek. Uh, is, die, is die naakte vrouwen in concentratiekampfoto's aan het bekijken. En daar raakt hij opgewonden van. En dan staat er deze zin, en dat vind ik dat toch wel weer een prachtige zin. Die nacht was hij tegelijkertijd opgewonden en nostalgisch. Een vreemde mengeling van gevoelstijlen, dacht Theodor, met een zeker genot. Nou, hij houdt het dan niet meer en dan gaat hij de straat op. Want hij moet een prostituee hebben. Dat is wat de, dat is dus het derde personage. Nou, het vierde personage is dan die prostituee. Zo krijg je zeven personages die door die nacht heen lopen te dwalen. En je weet van alle zeven dat ze niet veel goeds van plan zijn. Ja. Dat dit ergens... Nou, dat gaat verschrikkelijk mis in het boek. Ik zal... Uh, nou, maar ik zal... je, je beschrijft het als... En uh, En kennelijk is het ook zo op je overgekomen. Zoals je er nu over vertelt. Ik krijg er ook wel iets giegeligs bij maar. Ik heel eerlijk zeggen, hoor. Ja, omdat het is natuurlijk een boek van 200 bladzijden, 230 bladzijden. Als ik dat zo kort samenvat en alle ellende op één hoop gooi... dan wordt dat misschien zelfs iets, uh, iets, bijna iets grappigs. Of ja. zo. Het knappe is dat je echt de tijd krijgt... om in de hoofden van die personages te kruipen. En dat zijn allemaal, ja, nou, het is allemaal, geloofwaardig. Het is geloofwaardig, je zit er direct op. Het is verschrikkelijk, maar er zit ook iets... Uh, in die nacht lopen ze rond in een niet per name genoemd... midden-Europees land. En die mensen hebben merkwaardig genoeg ook allemaal oog voor schoonheid... Dus bij al hun uh, bij duistere plannen en bij alle opzetjes die ze van plan zijn... en moorden die ze beramen en alle verschrikkingen... zien ze ook de schoonheid van dingen. En volgens mij sluit het een en het ander ook niet uit. Ook nee. niet in het dagelijks leven. En dat, en dat, dat maakt het waarschijnlijk het, ook een goed boek. Want was het, het alleen maar echt zwart een zwart zou Dat was zijn... eigenlijk een fantastisch boek. Ja. En, uh, ik, dus, ik, ik, ik doe er even een waarschuwing bij. Alsof, als je bij, bij sigaretten of geneesmiddelen hebt... Van, ja. uh, pas op als je aan dit boek begint... En het, het, het verbluffende is ook dat je ook die man die dat onderzoek doet... Hè, die, die, die, die, nou die, dat is eigenlijk een verschrikkelijke man, maar je krijgt sympathie voor hem. Je wilt tegen beter weten in dat het goed met hem gaat aflopen. Terwijl het, nou het andere erger doet hij om het zomaar eens te formuleren. Uh, maar ja, uh, je zit er echt als lezer heel direct op. En het is prachtig geschreven en wat die mensen zien dat is bij alle ellende, dat zijn ook, hè, ze hebben ook ja. Dus dat is het, het verwarrende van dit boek. Spannend, nou, ik, ik, snap het het? Importe, ik snap waarom het in Porto gewoon een groot schrijver is, deze tafaris. Ja. Het, is geen, het is geen makkelijk weglezend boek, maar... Nee, nou, Jeruzalem. Dan een boek dat gewoon onomsneden, of uh, onversneden, uh, onversneden, onomwonden, <laughs> uh, geestig is. Dat, uh, dat is uh, in het Nederlands heet het ook Shit, My Dad Says... In het, uh, het is een Amerikaan die het geschreven heeft, een jonge Amerikaan. Justin Halpern. Het is dezelfde titel dus als in het Amerikaans. Alleen in het Amerikaans staat er niet shit, maar staat er sh en dan zo'n asterix en een t. Dus uh, <laughs> Dat is dus zeg maar wat de uh, vertaling wat de titel betreft. Uh, ja, dit, dit boek is een fenomeen in Amerika. En dat gaat het misschien ook in Nederland wel worden. Al weet je dat natuurlijk nooit zeker. Als je even gaat googelen en die Halpern opzoekt... Uh, dan kun je al gauw terechtkomen op zijn Twitter-account says. En dat heeft, ik keek gisteren nog even... meer dan drie miljoen volgers wereldwijd. Goedendag zeg. Uh, en dat, uh, Waar bestaat die Twitter? He? Iedereen weet wat Twitter is. He? Er staan uitspraken van mensen op. Of van meestal van de twitteraar zelf. Wat hij doet is de hele tijd uitspraken van zijn vader erop zetten. Die vader is een nucleair geneeskundige die met pensioen is. Een man van in de zeventig. Vloekt heel erg veel. Uh, en is, is een volkomen no-nonsense type. Uh, heeft drie zonen. En voedt die zonen met uh, mengeling van harde hand en liefde op. He? Ja, het is geweldig. Type die vader. Het is echt, je begrijpt waarom die mensen de, de, dagelijks die Twitter-accounts uh, opzoeken. En dat is een van de charmes van dit boek. Dat, er zitten dus de hoogtepunten van de Twitter zitten erin. Hè. Dus je krijgt. Ik, ik zal ze niet. Ik heb er net eentje voor gelezen. Uh, maar goed, uh, die, die zal ik niet voorlezen. Dat moeten de mensen zelf maar lezen. Om die Twitter-uitspraken heen, dat zijn dus uh, een soort afhorismen, een soort one-liners van die, van die vader, beschrijft die zoon zijn band met zijn vader. Nou, die jongen is, uh, is uh, tegen de dertig loopt. Hij is uh, 28. Hij heeft een vriendin. Hij heeft een baan uh, zelf in uh, San Francisco... en die vriendin die woont in uh, San Diego. Nee, nee, in Los Angeles en die vriendin die woont in San Diego. Hij zegt die baan op omdat de, de liefdesafstand te groot is. Hij ziet er alleen in het weekend. Dus hij gaat naar die vriendin in San Diego... met de prettige mededeling... ik heb mijn baan opgezegd en ik kom bij jou wonen. Nou, dat, dat is wat jij dacht. Dat lijkt helemaal niet ja. de bedoeling te zijn. Dus hij heeft dan geen baan meer en geen vriendin meer. En de enige mensen die hij kent in uh, San Diego... dat zijn zijn ouders. Dus hij trekt op 30-jarige leeftijd weer bij zijn vader in. En bij zijn moeder. Maar het gaat vooral om die vader... Natuurlijk. En die man heeft dus niks anders meer te doen. Die is met pensioen. Dan zijn zoon de hele tijd corrigeren. Nou, hij weet het beter. hem uit bed halen. Nou ja, enzovoort. Enzovoort. En dat, in het begin is dat gewoon een grappig boek. Dat je denkt. Nou ja, dat is. Uh, uh. Maar het, het, het, het echte schoonheid van het boek zit toch dat je ja, ook hier weer sympathie voor die beide mensen krijgt. Die jongen die komt iets minder uit de verf. Maar die vader is echt een geweldige man. Die doet alles waarvan je hoopt dat jouw vader niet doet. Of nooit uh, gedaan heeft. Bijvoorbeeld, uh, onze held is uh, slecht in wiskunde op school, vertelt hij. En uh, dan zegt die vader, nou ja, uh, ik weet dat je, dat je geen Einstein bent... maar ze laten, hey, ik laat mijn zoon niet voor dom uitmaken. Dus we gaan eens even kijken uh, hoe dat zit. Dan blijkt hij de meest elementaire wiskunde, wiskundige formules... niet onder de knie te hebben. Heeft hij van die docent nooit uh, gehad. Want die docent stelt zich op het standpunt... Uh, dat is van de eerste klas, hè, dat gaan we niet meer behandelen... als je niet mee kan komen, pech gehad. Dan zegt die vader, en dat hoop je dus dat de ouders nooit doen... ik ga, kom morgen wel even op school, ga ik met je docent praten. Ja. Oh, ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat doet hij, dat is zo. Het gesprek begint altijd 20 seconden rustig, maar dat is ook wel ongeveer de tijdspan. Nou, dat begint bij deze man uh, helemaal niet rustig. Dat oh. begint meteen met... Uh, uh, nou, eerst zegt hij al tegen die zoon wat? Wat is dat voor gelul? Wat voor klootzak? Zegt dat soort dingen? Ik ga eens even een babbeltje met die leraar maken. Ik kom morgen naar die school van je. Nou, dat loopt helemaal uh, uit de hand. En dat eindigt dan zo met... Uh, uh, uh, dat, dat, uh, zijn zoon moet dan zeggen. Laten we eerlijk zijn, jij bent geen Einstein. Maar laat klootzakken als die leraar je ook niet het gevoel geven dat je dom bent. Jij bent een pintere jongen en goed in andere dingen. Dat weet je toch, hè? Dan zegt die jongen ja. Dan zegt die vader: Niet alleen ja zeggen als een druiloor, ik wil het je horen zeggen. Zeg dat je weet dat je goed bent in van alles en nog wat. Dan zegt de jongen, ik ben goed in van alles en nog wat. Precies, jij bent goed in van alles en nog wat. Laat die wiskundeleraar maar mooi in de stront zakken. Oh, nog één ding. Morgen moet je voor de lessen beginnen eerst naar de decaan gaan. Volgens mij gaan ze je overplaatsen. Nou ja, dus, <lacht> Zo'n boek is het. Dat is echt, het enige bezwaar had ik dat het eigenlijk te kort was, want ik moest er heel erg om. Ja, om leuk. Nou, dan gaan en we naar... hitte in de Verenigde Staten dus kennelijk. Nou, Hij is ook bezig, die Justin Halpern. Het is zijn debuut. Er wordt een sitcom oh. van gemaakt. Hij is er een televisieserie van vandaag. Ja, ja. sitcom. shit. Nou, die jongen loopt helemaal binnen. En dat heeft hij ook, want hij had een probleem. Het is dus echt gebeurd. Hij vroeg aan zijn vader. Uh, ja, ik, ik heb een Twitter-account geopend. En, uh, maar die vader wist helemaal niet wat het was. Well, en, uh, nee. Maar die, die had als enige reactie: ga je daar geld mee verdienen? Nou, ik hoef er niks van te hebben. Als jij dat. Uh, hè, je bent verder mislukt. Dus als dat zo lukt, <laughs> prima. <laughs> nou shit, my dad says. Justin Halpern. Leuk. Dus laat je niet misleiden. Het is niet alleen maar lachen. Het is echt een, echt een goede roman. Mm. Ja. Uh, nou, een poëzie bij me, ja, we hadden het er vooraf al even over toen de microfoons uitstonden. Arie Boomsma, wat vinden we van Arie Boomsma? Valt een diepe stilte ja. hier, ja. die heeft een poëzieboeklezing samengesteld. Nou, dat is waarom zo... stelt Arie Boomsma een poëziepunt? Dat legt hij uit voorin, hij is gevraagd door de uh, redacteur van de uitgever. Ja, Je mij heeft, uh, wordt ook wel eens wat gevraagd, ja. Ik kan ook nee zeggen. Ja, maar nee, hij doet dat. Oh. En uh, nou ja, goed, uh, wie, wie, niemand houdt hem tegen en dat mag natuurlijk ook. En, uh, en hij legt ook uit dat uh, zijn ouders hadden ook wel. Dus dat. Uh... Even kijken. In de boekenkast van mijn ouders stonden Reven en Achterberg niet ver van de Bijbel vandaan. Een rijkdom aan beelden stroomde mijn jonge hoofd in. Ah, de bron van die stroom was de taal. Dus hij, Ik kan hij, hij doet voorkomen. Hè. Of hij maakt duidelijk dat hij altijd al van poëzie hield. Ja, Je moet even door het voorwoord heen. Want dat is inderdaad wel behoorlijk verschrikkelijk. Uh, hè, want het gaat verder met. Ik heb voor deze bloemlezing gedichten gekozen die iets met mijn eigen hoofd deden. Die mij raakten. Nou, dat is een beetje, een beetje clichématig. En dan staat er ook nog... Uh, uh, de gedichten staan op alfabetische volgorde. Dat is niet Waar de, de stad op alfabetische volgorde van de dichters. We beginnen met Achterberg en we eindigen met Zwageman. Maar de, de gedichten staan op zichzelf. Nou ja, dus, maar goed, daar moet je allemaal doorheen. En toen ben ik. Gewoon wat je bij bloemlezingen eigenlijk nooit doet. Want wat doe je met bloemlezingen? Dan pik je ze gedicht uit ja. of uh, je ligt is dus op de ja. wc of weet ik wat je ermee doet. Ik ben gewoon van voor naar achter gaan lezen. Dus ik heb uh, in één dag tijd, misschien is dat Echt niet waar? de juiste manier. Nee. Heb ik uh, meer dan 200 bladzijden poëzie. Uh, dat, dat lijkt nou, mij niet een een idee. En wat weet jij nu over het hoofd van Arie Nou, Dat voel ik me inderdaad af. Van, uh, van wat, uh, wat, uh, wat heeft hij nou precies gezegd? Eerst dacht ik, hij is bij een vriend voor de boekenkast gaan staan. Want hij bedankt ook uh, vrienden voor in de dichter dichterchat Bruinja bijvoorbeeld. Goed, uh, goed dichter. En hij heeft die boekenkast daar en waar de bladzijden open vielen. En dat gedicht heeft hij opgenomen, dacht ik eerst. He, dat is een beetje onbeleefd van me misschien. Maar, want ik kon er geen enkel uh, systeem uh, in ontdekken. Maar ondertussen lees je wel allemaal leuke gedichten. Hè? Jan Arends. Uh, wat geeft dat toch? Een angstig gevoel van vrede als vader zijn bel slijpt. Wat geeft dat toch een angstig gevoel van vrede als vader zijn bel slijpt? Nou ja, dat is allemaal, uh, dus. Maar op een gegeven moment begon ik er toch een soort systeem in te ontdekken. En dat is als per ongeluk die met gedichten met elkaar... om het ook eens een beetje klusje uit te drukken... in gesprek raken. En wat ook erg leuk is... He, dus uh, dit moet allemaal voor Arie Boomsma pleiten. Van wie ik weet dat hij ranzige televisieprogramma's maakt... als 40 dagen zonder seks en uit de kast. En... Maar goed, dat moet je allemaal even vergeten. Er staan veel gedichten in van mensen die ik wel ken of kende... Uh, maar van wie ik die gedichten niet gelezen had. Bijvoorbeeld dit gedicht van Louis Paul Boom, dat ik nu voor me heb liggen. kende ik eigenlijk niet, dat kan aan mij liggen, maar... Van Boon, de zijn romans mm -hmm. kennen we. Maar als dichter is hij minder bekend. En dat is toch wel prettig aan deze bloemlezing: dat je zo'n uh, boon tegenkomt. Ja, het is een vrij lang gedicht, maar het is een van de mooiste uh, gedichten van de bundel, vind ik. Doei Paul Boon, ik zal het beginnen even voorlezen. Vallen van de avond, vallen van de avond, duister om me heen. Ruik ik de laatste nachten van oktober. Het bos, donkere herfst en dood. Fluister ik broer, ik mag je niet vergeten. Zo geteld, 15 jaar jonger dan ik, moest je in de natte aarde neergelegd. Nou ja, het, het begint een beetje sentimenteel, zou je kunnen zeggen, met een overleden broer. Het eindigt hilarisch. Als je aan het volgende gedicht neemt, dat is van Pieter Boskma. He, dus we zijn in het najaar. Die begint er met: De mist vriest aan, het bos is wit. Vierharige uitheemse ossen, huiverend hun kop gebogen, staren naar de harde mossen. We zitten al in de winter en kijken naar koeien of ossen. Wim Brands komt erna. Als het heeft gesneeuwd, schudt de stad haar ziel uit. Zoals een hond zichzelf verlost van water na een duik in de late lente. Wat er, wat er gebeurt is als je het achter elkaar leest, is dat het lijkt alsof. Arie Boomsma een soort masterplan had en dacht het wordt een soort roman, zeg maar gedichten in roman vormen, gedichten vormen uiteindelijk een soort uh, verhaal. Bij maar mij vond dat verhaal? zo. verhaal? Nou ja, uh, uh, wat wat bij poëzie natuurlijk. Kijk, het is veel makkelijker uh, om een mooie zonnige dag om daarvan te genieten, huh? uh, zoals vandaag. Mooi weer, buiten lopen, eigenlijk kan je niks gebeuren. Het is veel moeilijker om te genieten van een dag waarin het herfst is, waarin het winter is en waarin je terugdenkt aan je 15 jaar geleden overleden broer. Nou, dat verhaal komt een beetje naar voren: dat het, eh, dat, eh, het lastiger is om van ellende te genieten, als het ware. Er zit een. Wat ik ook niet kan. Maar het kan wel, dus er zit een hoop. Ja, er het het zit een kopen. prachtig ja. gedicht in. En dat had ik ook niet. Adria Morien. Er gaan dagen voorbij dat ik helaas niet meer aan hem denk. Zou je Die heeft het gedicht uh, Blinden. En dat, gaat, dat begint zo. Kijken doet pijn. De wereld wordt er niet werkelijker door. Mensen gaan dood door mijn blik. De boom ontbladert. Dieren raken in slaap. Kinderen stromen terug in hun vader. Zien brengt afstand tussen beminden. Tussen ouders en kind. Nou, Zo gaat het gedicht verder. Er zit iets verontrustends in dat gedicht. Want normaal gesproken denken mensen poëzie, dat is kijken, dan zie je mooie dingen en dan word je gelukkig van. Hier gebeurt Precies het omgekeerde. Als je goed kijkt, maak je alles kapot. Dat is de les van Adriaan Morien. Nou, zo, zo is Dus ik ken alle bezwaren tegen Boemsen en ik deel ze allemaal. Uh, ik verzpreek me op tv, zie. Maar ik vind het toch een erg mooi boek geworden. Op de mm -hmm. een of andere rare manier. Nog één opmerkelijk ding. Ik heet ook Ari, dat, uh, Op de, fla, de flaptekst die gaat zo. Arie Boomsma is schrijver en programmamaker. Hij valt op door zijn bevlogenheid en zijn vermogen om mensen te bereiken. Niet iedereen weet dat Arie ook een groot liefhebber en kenner van poëzie is. De door Arie gekozen gedichten zet naar Ensport. Het eigenaardige is dat opeens Arie de hele tijd met zijn voornaam wordt aangesproken. Ja. Ik zie het al gebeuren dat ik een boek uitbreng en dat dan aan het. Nou ja, je, iedereen begrijpt het idee. Dus blijkbaar als je van tv bekend bent. Mag je, Heb je genoeg aan de ja, voornaam? Ja, precies, dan ja, wordt het Arie met dat hoofd gebeurt nog eens wat, Arie Boomsma. Uh, nou, ik heb nog twee uh, dichtbundels bij me. Uh, heel K, kort. Ja, wie ik miste bij Arie Boomsma, er staan dus allerlei dichters in, en heel veel, en van iedereen één gedicht, is Kaas Schippers. Als je, uh, dat is een, uh, een van mijn favoriete dichters. Uh, die heeft een nieuwe bundel na, uh, na 15 jaar weer: Tellen en Wegen. Wat Kaas Schippers zo'n bijzondere uh, dichter maakt, is dat het niet alleen mooie gedichten zijn, maar dat, dat die gedichten ook vaak een grappig idee zijn. Of iets waar je even naar kunt kijken. Of, uh, en dat kan soms heel melig zijn. Maar ik moet er... ja, Je moet er misschien een bepaald gevoel voor humor voor hebben. Maar ik moet er erg om lachen. Bijvoorbeeld dit gedicht. Dat is een typisch Kaas gedicht. Heel kort. Uh, etalage. Je ziet eruit als een voorbijganger... die in een winkel kijkt. En dat ben je ook, want je staat er. Nou, een typische... Uh, nou ja, kan ik ook. Doe het maar, zou ik zeggen. Uh, grappig is ook als je dit leest... nadat je dat gedicht van Morgen uh, hebt gelezen en nog in je hoofd hebt. K. Schippers is echt zo'n dichter die vindt dat als je goed kijkt... zo'n beroemde regel van hem is als je goed kijkt... zie je dat alles gekleurd is. Hè? Dus hij is een dichter die vindt dat je, als je goed kijkt... dan voeg je iets toe aan de wereld. Dat kunnen dichters je bijbrengen. Dus dan komt er een gedichtje. Is kijken lichtgevoelig tasten? Is tasten in den blinde zien? Nou, zo'n dichter is K. Schippers. Dat is het hele gedicht. Huh? Dus... Uh, <laughs> um... Uh, daar, zo de hele, er staan ook langere gedichten in. Of, uh, nou, ik, ik heb er weer erg uh, van genoten, zei ik wat stop, uh, lapperig, Als je nog iets over Sappho wil zeggen of over de andere dichtbundel, dan moet je daar nu naartoe. Dat naar ga toe. Ik nu doen. Nou, Sappho is. Eigenlijk, je bent geneigd om als aan elkaar te praten, dat is een beetje overdreven. Kaas Schippers is iemand die je rechtstreeks aanspreekt, zijn geen moeilijke gedichten. De dichter vertelt jou iets en, uh, en jij denkt, uh, oh ja, dat, uh, dat is zo, het is alsof hij naast je zit. Het wonderlijke bij Sappho, die ongeveer vijf, zeshonderd jaar voor Christus uh, leefde, oude Griekse dicht dichteres, kwam na Homerus. Het wonderlijke van Sappho is dat hij hetzelfde effect heeft, alsof het gisteren geschreven is. Uh, uh, hey, dat is nu een uh, uh, verzamelde gedichten van haar zijn uit. Nou ja, de, de, wat er dan van over is. Hè? Want heel veel van haar werk is in de loop van de tijd... het is ook niet zo gek, verdwenen. Uh, het is vertaald nu door Mieke de Vos. Die heeft uh, die gedichten zo volledig mogelijk vertaald. En uh, waar dingen weg zijn, heeft ze puntjes gezet. Hè? Zo wordt het vaak uitgegeven, dit werk. En dat maakt het ook, zoals veel mensen dan opmerken... maar het is ook zo, zo meteen sterker ook. Want dat wat weg is, dat zet je fantasie op gang, uh, et cetera. Ik zal één gedicht voorlezen om aan te geven... hoe dichtbij het, uh, hoe, hoe dichtbij het nog uh, is. Hè? Uh, het is net alsof... Ja, dit, dit zou vorige week geschreven kunnen zijn. Eerlijk, ik wou dat ik dood was. Ze huilde toen ze mij moest verlaten. En in tranen zei ze me... Oh, wat is dit erg voor ons. Sappho. tegen mijn wil ga ik bij je weg. Maar ik gaf haar dit antwoord. Vaarwel, ga gerust en denk aan mij. Want jij weet toch hoe wij van elkaar hielden? Zo niet, dan wil ik je helpen herinneren. Nou, het gaat nog een tijdje verder, het is een wat langere gedicht. Nou, die toon, die praattoon, die parlandoachtige toon... Dat is, doet heel modern aan. En wat ook zo modern eraan is. Maar dat is, kan is ook de, alles met de vertaling te maken hebben, natuurlijk. Nee, nou ja, dat, dat zou. Ja, ik neem aan dat het uh, correct vertaald is. En er is een mooie uh, uitleg bij. <laughs> uh, maar het komt ook door die toon. En het komt ook doordat uh, zij zichzelf opvoert in die gedichten. Hè? Sappho uh, uh, mm. is gewoon een personage in haar eigen gedichten. Dat was bij Homerus nog niet het geval. En het komt ook doordat bij Homerus zijn zijn van die heldenverhalen. Er zitten ook gevoelige momenten in dat. Odysseus thuis komt en zo. Mm. Maar het zijn toch echt. Een leven over, lezen over echte mannen die allerlei avonturen meemaken. Dit is, ik wil niet zeggen gevoelige vrouwenpoëzie. Want dan duwen we het meteen uh, in een bepaald uh, hokje. Maar het is echt alsof ze naast je zit. Het is heel persoonlijk. Ik weet niet. Het is weinig hebben. van bekend. Alsof er een roodharige gevoel vrouw in je oor fluistert. Zo zou je het weten kunnen... Arie Storm. We Zo moeten het gedichten, ja. Veel gedichten, veel poëzie had je het over. Alle informatie over wat Arie besproken heeft, gewoon Arie, dan weten we precies wie we bedoelen, staat op Teletextpagina 260 en op onze website nieuwshow.nl. Op 30 juni 1940 schrijft Hitlers minister van propaganda Joseph Goebbels in zijn dagboek dat hij de dag ervoor naar Den Haag is gevlogen over vet Hollands land. Den Haag is een schone, mooie, gezellige stad, vindt hij. En koningin Wilhelmina is een oude tut... die moet oppassen niet in de spaken van het wiel van de geschiedenis terecht te komen. Er zijn maar een paar van de aantekeningen... uit de vele duizenden dagboekpagina's die Kubbels volschreef... tussen 1923 en 1945. Historici Willem Melging en Marcel Stuivinga... maakten een selectie uit zijn aantekeningen... die op vele fronten een inkijk bieden in de keuken van de nazimacht. De intriges, de omgang met de kunstenaars, de buitenechtelijke affaires... en niet in de laatste plaats natuurlijk. De strategische motieven van Adolf Hitler. Die historici zijn bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er wordt een beetje gesproken over Jozef Goebbels als Hitlers spindokter. Is hij daar inderdaad uh, mee te vergelijken? Ja, ik denk het wel. We hebben natuurlijk uh, nagedacht over een titel... En uh, dat Spindokter le leek ons uh, heel toepasselijk. Wat je ziet voortdurend, en dat is ook het aardige van, van die aantekeningen... hoe hij bezig is om het imago van Hitler, het imago van Duitsland in het buitenland... hoe hij voortdurend bezig is om dat bij te stellen, uh, bij te sturen. En hij doet dat op een moderne manier. Want wij denken bij, bij nazi-propaganda aan... Triomf des Wielens, bombastische Riefenstaalfilms. Over, over de top argumenteren. Je ja. hebt voorkomen ja, altijd schreeuwende Hitlers in beeld. Maar dat is maar een heel klein deel van de propaganda. De grote propaga het grootste deel van de propaganda, en daar is Kubels verantwoordelijk voor... is juist zo subtiel mogelijk. Of, Geeft u eens een voorbeeld. Nou, het, uh, bijvoorbeeld uh, de meest antisemitische film die, die zij maken is uh, verkleed als een, een 18e eeuws kostuumdrama. Jood Zuus, hè? Ja. ja, ja. En, die en heet die uh, dat, dat op die manier kun je dus het publiek trekken met uh, een mooie film en mooie actrices en acteurs... die een goed verhaal hebben. En vervolgens eindigt die film... met dat alle joden verbannen moeten worden. Maar dat, is de, de, dat, is niet, dat wordt niet voortdurend herhaald. Terwijl een echte antisemitische propagandafilm... Ja, daar haken de, de, de meeste toeschouwers na vijf minuten haken ze af. En dat is, Er zijn veel meer voorbeelden. Maar dat is vooral als je het over films hebt... hij probeert propaganda te verpakken in een mooie amusante, uh, aantrekkelijke film. Waar had hij dat van afgekeken? Uh, het is gedeeltelijk zijn eigen uitvinding. Hij, ja? hij, uh, Want hij lucht... keek heel veel film, hè? en ook veel Amerikaanse films. Ja, zelfs, ja nou, Amerikaanse films is sowieso top. Dat, dat, uh, hij, op een gegeven moment krijgt hij een exemplaar van Gone With The Wind... en dan gaat hij helemaal voor de bijl... en die kijkt hij wel tien keer achter elkaar. Het Duitse film Bioscoop publiek moet tot 1950 wachten... maar hij heeft hem al heel vaak gezien... En in zijn jeugd is hij heel erg geïnteresseerd in de Sovjet-propaganda. Ik dacht dat dus je zou gaan zeggen Mickey Mouse, want daar was hij toch ook ja, een liefhebber van. Nou ja, de favoriete Amerikaan van Hitler en van Goebbels is ja, natuurlijk Mickey inderdaad Mouse. Mickey Mouse. Ja. Ja. Dat, ja. Uh, nee, maar, maar sorry, even de Sovjet-film. Ja. En daar heeft hij natuurlijk ook wel wat van kunnen leren, of niet? Hij, heeft, uh, hij, hij kijkt op een gegeven moment uh, kijkt hij er ook op terug. Uh, hij kijkt bijvoorbeeld heel vaak uh, Panzerkruiser Potemkin van, van Eisenstein... En ik heb het idee, de manier waarop hij het beschrijft... dat als hij zijn Joed Suus aan het maken is... dat hij het idee heeft, dit wordt de panzerkruiser Potemkin van het nazisme. Een spannende film, maar wel met een verstopte boodschap... die behoorlijk goed aankomt bij het publiek. 25 miljoen toeschouwers. Genoeg. Meneer Stuivergaard, waarom moeten we er nog iets mee? Nou, dat... Er is een zekere vergelijking te trekken natuurlijk. Hè? Het woord spindokter met, met een bepaald populisme van nu. Um, Willem en ik hebben er wel vaker ook over nagedacht. Um, als Jozef Goebbels 1500 kilometer oostelijker was geboren... dan had hij misschien dezelfde truc uitgehaald... voor het bolshevisme in plaats voor, van het nazisme. Um, dus Goebbels was wel een gelover in het idee van het nazisme, maar, maar niet per se in die ideologie. Dus hij kon daar ook best wel snel in, in wisselen, zeg maar. Je komt er ook niet achter door het lezen bijvoorbeeld waar die... hij werd op een gegeven moment echt een hele fanatieke jodenhater. Ja. Maar waar dat nou vandaan komt, je denkt eigenlijk... Dat het, is, uh, het is puur opportunisme. Ja, nou ja, je, je zou kunnen zeggen dat het iets te maken heeft gehad... met zijn frustratie uit zijn jeugd. Hij wilde ook graag zijn boeken uitgeven en stuitte erop... Uh, uh, op Joodse uitgevers die het maar niet wilden uitgeven. Maar dat is eigenlijk een beetje uh, makkelijk gezegd. Uh, dus later zag hij toch uh, Hitler als zijn grote, uh, de, de grote man, het de grote held. voorbeeld. Ja. En hij dacht, nou, dat is het helemaal. En toen is eigenlijk dat antisemitisme van hem ook enorm aangewakkerd. Uh, door volledig achter Hitler aan te lopen. En dacht hij, ja, dat is ook het idee, dat moet het ook gaan zijn. Dus hij is niet zo ideologisch als, misschien, als we misschien zouden denken. Hij schreef ooit in een van zijn romans, um, het maakt niet zoveel uit waar je in gelooft, als je maar ergens in gelooft. Mm. En ik denk dat dat wel heel uh, typerend is voor Gubbels. Meneer Belging, wat het uh, aardig maakt om te lezen, is eigenlijk dat alle types waar het over gaat, die je eigenlijk bekend voorkomen. Die ken je uit, uh, ja, uit talloze publicaties, uit films uh, enzovoort. Er is, uh, ja, het wordt eigenlijk uh, aangerefereerd van nou, een serie oude bekenden. Ja. En daar wordt zo luchtig over gesproken. En daardoor krijgt het ook wel iets... dat je een inkijkje kijkt en, uh, krijgt en denkt... goh, nou, nou ja. dat is wel uh, een vrolijke boel. Nou ja, je, we, we hebben ook al eens uh, gedacht... Van, je zou het ook de grote nazi-soop uh, kunnen noemen. Ja. Maar... Um, wat je leest bij hem, is de, de, en ook vooral als hij het over anderen heeft... over Geuring, dan maakt hij grapjes dat hij weer een krankzinnig uniform heeft aangetrokken. Is dat je, dat je de concurrentiestrijd onder die topnaties ziet... om in een goed plaatje te komen bij Hitler. En je moet het, het Derde Rijk is een, uh, een uh, krankzinnig bestuur, er is namelijk Hitler... En daaronder een, een mannetje of twintig, zeg maar... die voortdurend voor alles wat ze willen... afhankelijk zijn van toestemming van Hitler... En om dat te krijgen, moet je zorgen dat je dus veel bij hem op bezoek komt. En hij is dus ook geobsedeerd of hij wel wordt uitgenodigd hmm. bij Hitler. Op Daar een gaat gegeven... het steeds over, hè? dat hij ja. weer bij ja. hem mocht komen... dat hij weer alleen met hem geluncht heeft... dat hij weer, weer mee, dat... mee mocht doen met besprekingen... Ja, als, als een soort samen. klein kind, ja. een blij dus, klein ja, kind. Ja, samen met de favoriete oom of zo ja. op stap, dat idee. En op een gegeven moment dan heeft Magda zijn vrouw heeft ruzie gekregen... met andere natievrouwen... en dan mogen ze een tijdje niet op bezoek komen bij Hitler. En dan raakt hij dat dat lees je uit die pagina's, dan raakt hij gewoon in paniek. En uh, dat, dat is, vind ik heel erg onthullend. En, en vertelt ons ook heel veel over hoe zo'n zo derde rijk in elkaar zat. En daar kun je politicologische theorieën over verzinnen... maar als je gewoon het leest van we mogen weer bij Hitler komen eten... of Hitler komt bij ons eten... dat is toch wel heel erg aanschouwelijk en, en tastbaar. Meneer Stuyvergaan, jullie hebben ook heel erg gekozen... voor uh, fragmenten die te maken hebben met Nederland en ja. eigenlijk ook België. Nou, Nederland vindt hij in eerste instantie ja, vindt wel een, een lollige boel. Hè? De, ja. een rijk land, uh, vriendelijke Oh, ja. Dat komt wel goed. Ja, ik vind het er ook wel prettig toeven, Ja, inderdaad. Dan uh, hebben ze toch zo'n zo, zo suf kut, om het zo maar te zeggen, als mussen ja. toevallig daar rondlopen. weet ja. hij niet veel? Nee, en, en dan ook nog Prins Bernhard, waar, ja. waar ze nog geen enkele natie daar een hoge, hoge pet van op, maar ook Gubbels natuurlijk niet. Maar verder is Nederland een prettig land, een rijk land. Uh, sowieso ook de Duitse soldaten die hier in, uh, in Nederland vertoeven, die vinden het allemaal wel prima. En die sturen allemaal pakketten met kaas naar huis. En allemaal uh, super deluxe. En ze zijn de Duitsers voor het grootste deel ook redelijk wel ...gezind, hè? Als, uh, jawel, jawel vast... zeker. Ja. ja, het zijn ze, ja, Maar hij maakt zich te zorgen over. En, uh, ja, we... even over de, de, de februaristaking natuurlijk. Ja. Even het ja. verzet wat de kop staat. Maar dan zie je ook ja. dat, dat ze Nederlanders een rijk land zien, want dan zegt Gulbels oh, ook, oké, okay, we moeten de teugels wat aantrekken. En als we die Nederlanders willen aanpakken, de Hollanders, dan moeten we ze raken in hun portemonnee. Dus we leggen gewoon flinke boetes op. Um, dus de, op dat soort momenten, zoals met die staking... dan is het wel eventjes van uh, aantrekken de boel. Maar verder gaat dat allemaal, allemaal uh, best oké, okay. ja. Je hebt het gevoel dat als er werkelijk... Maar, maar dat is misschien een sprongetje te ver... ooit een stadhoudersbrief uh, uh, van prins hm. Bernhard geweest zou zijn... dat dat hier eigenlijk toch wel op een of andere manier... ter sprake had moeten komen. Een stadhoudersbrief wil zeggen dat ja. Bernhard zijn diensten aanbood... om uh, uh, nou ja, Nederland te besturen namens de Duitsers. Ja, ja, Nou, nou, goed. nou ja, ik, ik, denk, uh, ik denk het ook. De, de, de absolute uh, dédain en minachting die ze voor uh, Bernhard hebben. die door Hitler als een kronkelende gigolo wordt omschreven. Die komt één keer bij Hitler komt hij op bezoek om afscheid te nemen. Uh, de, en ook in de latere jaren, ook in de oorlogsjaren. De, als uh, Bernhard een redenvoering houdt. dan bekommentarieert Goebbels hem direct in vernietigende termen. En het grappige van, uh, of het opmerkelijke van Hitler en Goebbels... is dat ze een olifantengeheugen hebben. Dus als iemand hun eenmaal iets gedaan heeft... dan uh, blijven ze haatdragend. Andersom ook, als iemand sympathiek is... of sympathiek gevonden wordt, zoals Mussolini bijvoorbeeld... dan blijft Hitler tot op de laatste snik zo iemand ook trouw. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze zeg maar uit opportunisme dan zeggen... in. Uh, 41 of zo, weet je wat? Of 42. We gaan die Bernard vragen. Dat lijkt me uitgesloten. Maar ben... het gaat zo uitgebreid over Bernard de hele tijd, dat het heel raar zou zijn. Als het gebeurd was, dat dat dan niet in die dagboeken zou zijn verschenen. Precies, ja. precies. En we hebben uh, ook om natuurlijk voor Nederlandse lezers uh, extra leuk te maken, hebben we wat hij over Bernard schrijft, hebben we, nou ja, vrij, hebben echt eigenlijk niks weggelaten. Misschien dat we één zin over het hoofd hebben gezien. maar die Het pleit voor Bernhard, kan ik in ieder geval meedelen. Dat ja, ja, vond ik aan. absoluut. Ja. Ja, ja. Het, het geheel leest, uh, en dat, dat is niet onze verdienste... <lacht> maar ook de verdienste van Goebbels zelf, het leest als een speer. Het is een soort e eerste, lijn, uh, eerste lijn geschiedschrijving... En uh, het blijft dus uh, tot, het, tot het einde toe eigenlijk heel erg spannend en, en, dat en levendig. Uit, dat loopt uit op zijn zelfmoord die hij toch wel uh, op een gegeven moment... Van, hij voelt het einde er wel komen. Ja, nee, zeker. zeker. En, uh, met name ook zijn vrouw, maar ook Gubbel zelf hadden wel uh, het inzicht van... zonder nationaal socialisme, of als dat afgelopen is, is er voor ons ook echt geen toekomst meer. Mm. En dat is ook dat hele omstreden verhaal rondom de zelfmoord of de moord op, op hun de kinderen. kinderen. Precies, ja. ja. ja. Um, dus vandaar ook maar uh, ja, dat tragische einde. één dag na, na dat van, uh, van Adolf Hitler. Ja. En die laatste woorden in het dagboek zijn ook daadwerkelijk de laatste woorden ja, nou, die zijn. Ja, dat is niet helemaal zeker. Maar dat is wel het laatste wat er in de, in de, in de algemene uh, uitgave uh, gevonden is. En de laatste entree die wij ook uh, gevonden hebben... gaat alleen nog maar eigenlijk over de laatste militaire ontwikkelingen rondom de slag van Berlijn. Dus daar, zijn, daar is niks meer te vinden over... Ja. Uh, over dat naderende einde, zeg maar. Hartelijk dank. U hoorde Marcel Stijviger en Willem Melging. We spraken met hen over hun boek. Jozef Goebbels, Hitler's Spindokter, Een selectie uit de dagboeken 1933-1945. Uitgave van Bert Bakker. Ja, teletext, 260 en onze website nieuwshop.nl. Daar vindt u informatie uit dit programma. Zometeen Jan Marijnissen en Diederik Samson in Toskamer Een mooi weekend. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Willem Vee aanzet. Ja, nummer 3 hoor. Roda Nack. Oh, mooie goal zeg. Heer Harkles, de Graafschap. Met een schot uit de tweede lijn. De VVV, Heer de Moet nu gaan schieten of de voorzetgever. Hij probeert hem te plaatsen in de verre En ook volleyball. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.